Alsjeblieft, een brief van een bureau dat mensen aanbiedt... hen te helpen bij het schrijven van een proefschrift. Het is meer voor jou. Ik schrijf geen proefschrift. Waarom niet? Omdat dat alleen maar is om er sociale voordelen mee te krijgen. En dat wil ik niet. Dat is een standpunt. Maar het is de vraag of het verstandig is. Rie schrijft geen proefschrift... omdat dat alleen is om sociale voordelen te krijgen... En die wil ze niet. Dat zou je plezier doen? Nee, dat doet me geen plezier. Gek genoeg. kunt het jou ook niet gauw naar de zin maken, hè? Nee. Als je een proefschrift schrijft bij een zak... als je geen proefschrift schrijft zoals Rie, dan deugt het ook niet. Wat moet je dan doen? Ja, wat moet je dan doen? Um, gewoon jezelf zijn, denk ik. Als iemand zichzelf is, dan vind ik alles goed. Hmm. Hmm. Bijna alles. Op oh, daar zit ze. En ben ik. Ben je daar. Mag ik mee? We komen u opzoeken. Kijk eens, wie er is. Dag moeder. Komen jullie maar halen? Wij gaan een taartje eten. En een glaasje. Even even bij moeder, dan haal ik het even. Hoe gaat het nou met u? Goed hoor. Zo. Ik heb voor jou ook maar een parkpunt meegenomen. Kijk eens, moeder. Een moorkop. Daar houdt u toch zo van? Is dat voor mij? Dan zal ik u wel eerst even een servetje voor doen. Ik zie die vrouw achter me. Die vrouw komt hier elke dag. Die man kan niet meer praten, hij begrijpt niets meer. Maar het blijft mijn man, zegt ze. Is dat niet geweldig? Ja. Oh, De, wacht even, ik zal u wel helpen, stier. Kom. Weet u nou nog waar u gewoond hebt? Oh jawel hoor. Waar was dat dan? Ik weet het niet meer. Zeg jij het maar. In de Amandelstraat. Oh ja. En het nummer? 39. Oh ja, 39. Amandelstraat... 39. Hoe kan ik dat dan vergeten? Zal ik ook nog een advocaatje voor moeten halen? Ja. Jij niet? Nee. Dag Jansen. Hoe gaat het nu? Goed. Weet u nog van toen... Nee, dat weet ik niet meer. Tien. Tien, dat zijn mijn kinderjaren. Twintig. Ja, u weet het wel. Denk nog maar even na. Twintig. Moet ik zijn getrouwd. 20 ga ik aan het paren. Oh ja. 30. Moet ik zijn getrouwd. Ja, meesterlijk. Zie je wel dat hij het nog weet? Hier zijn de advocaatjes. Zullen u even met moeder gaan wandelen? Ik vind het niet zo benauwd. Weet u nou nog waar u vroeger woonde? Nee, dat weet ik niet. Amandelstraat, 39. Oh ja. Hoe kan ik dat nou vergeten? Laten we maar weer teruggaan. Moeder oh, heeft niet... Me... En weet u nou nog waar u vroeger woonde? Amandelstraat 39. Hoi, hoi! Nou, zie je nou wel dat u het nog weet. Maar mijn handen zijn ook zo stijf. Ze zijn nog dezelfde gewone handen. Oh ja? O, kind. Vond u het fijn? Ja, ik vond het fijn. En niet huilen, hoor, want we komen gauw weer terug... Zult u niet huilen? Nee hoor, kind. Hoe vond je het? Het ging wel. Maar toen hij er nog eens over nadacht, kwam hij tot de conclusie dat het eigenlijk een heel bevredigende dag was geweest vergeleken bij het bureau dan. En dat u zich terugblikkend zelfs leek te verdichten tot een idylle. Die jij de deur even dicht, Rie? Is iedereen er? Ik mis Richard. Richard is nog ziek. Misschien is het goed wanneer je nog eens naar hem toe gaat? Ja, misschien wel. Ja, hoe gaat het eigenlijk met Bart? Uh, ik heb Bart aan de telefoon gehaald. Hij mag het binnenkort weer proberen, maar hij zal in ieder geval de eerste tijd nog moeten ontzien. Ik ben niet of hij dat kan. Hij zal wel moeten. Dan mag je hem wel niet te zwaar belasten in het begin. Nee, daar zal ik wel voor oppassen. Maar ik denk dat hij daar zelf ook wel op zal letten. Um, maar ik heb jullie bij elkaar geroepen voor een meer algemeen probleem. Een probleem van organisatorische of als je wilt hiërarchische aard. Dat zich steeds vaker gaat voordoen. Maar waar we nog nooit goed over gesproken hebben. De directe aanleiding is het artikel van Vreeburg. Dat ik vorige week in de rondzending heb gedaan. Um, Waar bevindt zich dat op het ogenblik? Bij mij. Hoe vind je het? lijkt me heel goed. Mooi. Heeft iemand anders nog gelezen? Behalve Atal? Ja, ja, ik. Ook goed? Ja, ik vind het geweldig. Denk omdat het haast heeft. Ja. Als we het nemen, dan komt het nog in 6-1. Uh, bovendien heb ik net van Alblas twee scripties gekregen die misschien wat voor ons zijn. Ik zal die ook rondsturen. Eerste vraag, stellen jullie daar prijs op? Tweede vraag, willen jullie over die beslissing vergaderen of heb je liever dat ik de beslissing neem rekening houdend met jullie opmerkingen? Ik ben daar beslist tegen. M waar tegen? Ik vind het geen manier dat je scripties aan ons laat lezen voor je zelf besloten hebt om ze te nemen. Daarmee tast je de privacy van die mensen aan. Ik wil daar niet aan meedoen. Als die mensen scripties insturen, dan hebben ze er recht op dat niet allerlei mensen die daar niets mee te maken hebben er ook kennis van nemen. Maar je, je, he, heb, heb, jullie hebben er mee te maken? Dat ben ik helemaal niet met je eens. Dat heb je al vaker gezegd, maar wij hebben er niets mee te maken. Jij en Jaring zijn hoofdredacteur. Jullie zijn verantwoordelijk. Het gaat niet aan om de verantwoordelijkheid op ons af te schuiven. Bovendien zijn het scripties. Die zijn al uitvoerig in werkgroepen behandeld. Daar heb ik niets mee te maken. Die mensen sturen dat in goed vertrouwen. Ik vind het onzedelijk om het dan maar aan iedereen te laten lezen. Wie is het met Sien eens? Ik wil ze wel graag lezen. Ja, ik ook. Ik ook. Uh, wil je ook meebeslissen, nee, dat hoeft niet. Als ik maar weet wat je afwijst en waarom. Wie is het daarmee eens? Joost? Voor mij hoeft het allemaal niet. Omdat het je niet interesseert? Inderdaad. En jij, Joop? Voor mij hoeft het ook niet. Maar ik ben het ook niet met zien eens. Sien ziet het als een afschuiven van verantwoordelijkheden. Dat is het natuurlijk niet. In ieder geval is het niet zo bedoeld. Ik blijf verantwoordelijk. Ik ben met jaren de enige die op de beslissingen kan worden aangesproken. Het is niet mijn bedoeling om achter jullie te verschuilen. Maar het benauwt me soms... ...dat jullie wel met de consequenties te maken krijgt... ...als jullie straks de boedel van mij moet overnemen. Lees dat eens. Ik wil daar binnenkort over praten. Waar moet ik het lezen? Dat zul je wel begrijpen als je het gelezen hebt. Ik zal daarvan twee voorbeelden geven. Um, twee weken geleden was er een meneer Luzak hier... ...een student van Alblas... ...met de vraag of hij door ons verzamelde verhalen mocht opnemen... ...in de reeks van Kittelman. Ik heb dat afgewezen. Gisteren was hij hier opnieuw. Nu met de vraag of hij het handschrift boekenogen mag uitgeven... ...dat bij ons in de kluis ligt. Ik heb dat nog niet afgewezen, maar ik ga dat wel doen. Niet omdat u dat niet zou kunnen, kan iedereen... ...maar omdat ik hem hoogst onbetrouwbaar vind... ...en omdat ik bovendien de pest heb aan ambitieuze mensen... ...die er alleen maar op uitzetten om zelf in de publiciteit te komen. Ik wijs dat dus af. Ik doe dat nooit helemaal alleen. In dit geval praat ik erover met Ad en ook nog met anderen... ...om mijn argumenten te testen. Ik doe dat altijd... Maar de beslissing ligt van meet af aan vast. dat is natuurlijk de vraag of ik jullie daarmee een dienst bewijs. Want die man is straks geen vriend van ons... en hij zal de kans niet voorbij laten gaan als hij ons dwars kan zitten. Denk ik. Ben ik wel zeker. De vraag is dus of jullie willen dat ik zo'n beslissing ter discussie stel... en me neerleg bij het besluit van de meerderheid... of dat je de consequentie aanvaardt dat je nou eenmaal zo'n baas hebt. Mag ik weer aan mijn werk gaan? En als de meerderheid nu eens tegen jouw beslissing ingaat... Dan zal ik die uit moeten voeren. En als je het daar nu niet mee eens bent? Als ik het er echt niet mee eens ben, dan gebruik ik mijn vetorecht of ik stap op. Ja, ja, je. Maar dat is toch niet zo gek? Net zoek dus ik vind dat jullie het recht hebben om mij bij meerderheid van stemmen te dwingen op te stappen. Ja, dat weten we. Wat was dat voor stuk dat Balk jou bracht? jaarverslag van volkstaal. Nee, waarom zou hij dat aan jou geven? Ik denk dat hij wil dat wij het ook zo doen. Iedere scheet die daar gelaten is, hebben ze in doeken gewonden en tentoongesteld. En niet één keer, het echoot nog twee of drie keer door ook. Voor Balk is dat natuurlijk het kenmerk van het ware. Kitske, waar is Sien? Sien is uh, naar huis gegaan. Ze heeft me gevraagd of ik tegen jou wil zeggen dat ze ziek is. Is ze erg ziek? Ik denk dat ze zich druk maakt over dat examen. Ja. Wat vind je ervan? Het zou je niet meevallen, om het ook zo te doen. Nee. Maar wat valt er wel mee?